Programma van ZFM Zandvoort Iedere werkdag van 12 tot 2 Tjonge Lekker hè? Koud hoor ze zeggen drie graden, maar... Eh, no nee. Is, uh, in mijn autootje was het min 1. Ja. Gaf aan de buiten In jouw autootje, ja. Mijn auto was het 30 graden. <laughs> <laughs> heb je er geslapen vannacht of zo? Dat ah, is wel koud, hoor. Ja, maar dat is toch juist goed? We hebben ja. veel te veel muizen in Nederland. Die moeten een keer kapot natuurlijk, hè? Ik heb hier ook nog een muis. Ja, zonder staart. Ja. ja. Met een batterij is zijn gat. Ja. ja. <laughs> Twee zelfs. Ja. Goedemiddag, uh, lieve luisteraars. Eens hey, ze... smakelijk. Zijn ze lief? Vind ik wel. Als ze naar ons luisteren, zijn, dan zijn ze heel lief. Oké. Okay. Goed. Nou, goedemiddag, Zaltvoort. Goedemiddag, uh, Kermeland. Goedemiddag, wereld. Wie deed dat ook alweer altijd? Mies Bouwman, hè? die noemde ook nog iedereen lief. Hè? Ja. Lieve, kijkers. Lieve kijkers. Lieve mensen in Nederland. Ja. Dan gaat Marja. Marja gaat naar huis. Ja, die, die, die Marja die gaat wel. zich voorbereiden op een marathon. Dag Marja. Dag Marja. Dag. Dag. Een marathon zijn het dat Een um, Marjaton, ja. <laughs> Goed, nou, dit is CFM Leens, dames en heren. Het is donderdag. Het is vandaag 22 januari en... Uh, nou ja, dat hebben we natuurlijk weer. We hebben het Regio straks om half één en half twee. En we hebben de vrijwilliger van de week om kwart over één. En uh, voor de rest hebben we gewoon veel lekkere muziek. Ja, heel veel lekkere muziek. Oude, nieuwe, nou ja, u weet het. Uh, wij stellen ons altijd tot doel om vijf decennia popmuziek... Of gewoon vijf decennia muziek aan u te laten horen. Dus deze nee, zelfs. Zeg nu we, we doen ook nog wel eens wat uit de 50s af en toe. Helemaal. Oh ja, gezellig, lekker hoor. Ja, hele hebben we. Hebben wat? we ook een 3-in-1 vandaag? Ja. Leuk. Ja, en Wie heeft je vandaag of mag je het nog niet zeggen? Nou, dat zeg ik straks vast. Oké. Okay. Dan hou ik nog even in spanning. Oh, dus als u nieuwsgierig bent, net als ik. dan ja. moet u dus blijven luisteren, hè? Ja, dat, precies. Als ja. ik het nu al ga verraden, zeg ik nou, nah, dan vind ik niks aan. Dus zet hem zet... maar af. Nee. Ja, ja dus mijn groepje niet. Nee. Mijn groep niet, hè? Uh, dat zit, ja, het is mijn zo gaat groep, het dan. Het is mijn groep trouwens wel hoor, die we hebben vandaag. Ja, ja? Ja, in veel opzichten is het mijn groep. Oh jee. Maar, nou, ik ben heel benieuwd. En ik denk voor heel veel andere zandvoorters ook, ik denk dat bij sommige zandvoorters, deze 3-1, nog wel eens mooie herinneringen kan oproepen aan een mooi verleden. Meen je dat nou? Ja. Zijn het de cats? Nee. Nee? Oh. Het is nog persoonlijker. Nog persoonlijker? Hè? Maar ik zeg lekker niks. Oh. Ik hou nog even, mond. hij komt over twee platen zo ongeveer. Komt. Nou, ben je benieuwd? Uh, uh, ja, ik ook. Maar dan is het even beginnen met een nagelnieuwe single. Handsome Poets. Maar dat heet Stardust en het is lekker. Het liedje dan hè, niet die sterrenstof. Dus, uh, niemand minder dan de uh, Handsome Poets en dit is de dijk. Zelfs de regen. Ah. Het hoeft maar te regenen en het gaat niet. Ik ken mezelf. Ik weet.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 als de regen valt nu de regen. En het is tijd voor de 3 1 Ja, dus uh, het is een mooie vandaag. Het is een hele persoonlijke. Ook. Ja. Terug in de tijd naar 1988. Toen deze live cd 1. werd opgenomen. Zoveel blues kwam hij. Mijn eigen beentje En toen. Dat nou, toch eens lekker om terug te horen hoor. Opgenomen 1988 in Hoevaardig en in Beverwijk live. Helemaal, helemaal lief live. Zoveel blues kwaliteit op weg met natuurlijk zanger Denk De blazers uh, Tetsen mee. Hans Kat, Edgar Kat. Gitaristen Dries Bonnes en uh, Jill Rijnenberg. Drum, drumster natuurlijk, Bep Smeerus. En uh, mijzelf op toetsen. Ja, ja. En bassist Douglas Jacobino. vooral niet mieden van heden. Salve achter een volgens Sweet Wine. Peace on my heart. En tell the truth. Yeah. is de buurman. kan het een beetje rustiger met die kleren uh, Heen midden in de nacht. Het is zo nieuw van Jeroen van de Boom. Ik sla mijn handen op. Ik kan alle stemmen horen, maar jouw stem hoor ik niet meer. Heel TV Ik zei een nieuwere, maar ik weet niet eens of het wel zo nieuw is of Misschien zo'n oud nummer. Hij stond in een leuke lijst die ik binnenkreeg. En die heette Nederpop. En nou, die vond ik wel leuk. Ja, leuk. Je van de boom en het nummer heet Stilte. Zo. Move your body. Feel the beat. On scene. And... en dat was Jimmy Bowhorn. Move your body. Ja. Lekker dansen, het hoort er allemaal bij, hè? Lekker dansen, gewoon, even gezellig, ja. Moet ook af en toe, lekker zo'n body workout en zo. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en uh, hier is het regio-nieuws met onze Dolly ten Pini. Ja, ja, luisteraars. Hier volgt inderdaad het regionale nieuws van 22 januari 2015. Op woensdag 4 februari, ik haal vast een stukje de toekomst in... Eh, maar dan organiseert ProRail samen met de provincie Noord-Holland... de gemeente Zandvoort, PWN en Nationaal Park Zuid-Kennemerland... een informatieavond over de natuurbrug... Duinpoort. Ik denk, nou, dat vindt u vast wel interessant. Ik ga het alvast melden. Er worden namelijk drie natuurbruggen in Park Zuid-Kennemerland gerealiseerd, waarvan Duinpoort er één is. Natuurbrug Zandpoort is al opgeleverd. <coughs> Sorry. En Natuurbrug Zeepoort, die moet nog gerealiseerd worden, die gaat het drietal compleet maken. En deze drieling gaat zorgen dat Nationaal Park Zuid-Kennemerland... wordt verbonden met de Amsterdamse waterleidingduinen. En hierdoor ontstaat een aaneengesloten duingebied van ruim 7000 hectare. Vanavond is er een belangrijke... <coughs> Ik ben een beetje krakerig, hoor je dat? <coughs> Vanavond is er een belangrijke openbare vergadering van de commissie Samenleving... Om acht uur komen zij tezamen in de raadzaal... en er wordt gesproken over het Gertebach College. Het college wil in samenspraak met de gemeenteraad bepalen... op welke wijze het gemeentebestuur wil en kan bijdragen... aan de toekomst van het Wim Gertebach College. En er komt dan een mededeling aan de raad van de renovatie... van het Gertebach College. En de investeringen staat van het Willem Gertebach College. Dus... Het is maar dat u het weet. De Bloemendaalse burgemeester Ruud Nederveen is opgestapt. Hij heeft vanmiddag zijn ontslag ingediend... bij commissaris van de Koning Johan Remkes. Dat heeft hij gisteravond bekendgemaakt... tijdens een presidiumvergadering. De afgelopen dagen werd de druk vanuit de oppositie... onhoudbaar voor Nederveen. Deze week bleek dat een belastende verklaring van een ambtenaar over Rob Sleven, eigenaar van landgoed Elswoudshoek, in een geheim dossier is opgenomen. Nederveen ontkende deze eerder dat deze fout was gemaakt... maar gaf eerder vandaag toe, of gisteren eigenlijk, dat hij toch fout zat. Ook wethouder Marjolein de Rooij van GroenLinks verlaat per direct het college... Zij lag ook onder vuur in de zaaksleven omdat ze de landgoedeigenaar willens en wetens aan de scha schandpaal hebben genageld. Ze kondigde eerder al aan op te stappen, maar doet dat nu sneller dan ze van plan was. De Rooi heeft een baan geaccepteerd in Tanzania, waar ze gaat werken voor de Bloemendaalse stichting Vrienden voor Tanzania. En Rob Slewe, de eigenaar van landgoed Hoek, is verheugd over het feit dat burgemeester Nederveen zijn functie... als burgemeester van de gemeente Bloemendaal vandaag heeft neergelegd. Eindelijk gerechtigheid, vindt hij. Want Sleven vindt dat hij jaren is tegengewerkt. En zo vertelt hij... Vijf jaar lang zijn we alleen maar tegen muren opgelopen. En iedere keer als er voor ons een gunstige conclusie uit een onderzoek kwam werd er weer een hogere muur opgeworpen. Tot zover het Bloemendaalse nieuws. Dan, dan gaan we naar Haarlem. Want de laatste donderdag in januari is het Gedichtedag. En dit jaar met het thema Liefde. Afgelopen weken publiceerden dichters uit de regio... meerdere gedichten op uh, www.nederlandschrijft.nl. En donderdag 29 januari van 8 tot 10 uur dragen dichters dus voor uit eigen werk in de bibliotheek Haarlem Centrum. De toegang is gratis en meer informatie en toegangskaarten... zijn online verkrijgbaar uh, via de website www.nederland... met een uh, kleine letter, geen hoofdletter, schrijft.nl. Dus de datum is donderdag 29 januari van 8 tot 10 uur... En u kunt de bibliotheek vinden aan de Gasthuisstraat 32 te Haarlem. En de toegang is gratis. Dan gaan we weer terug naar Zandvoort. Maandag 26 januari zal de opening plaatsvinden van de eerste pop-up store. In deze pop-up store zal kwartiermaker Pascal Spijkerman te vinden zijn. En zijn intrek nemen. Hij zal zich bezighouden met de retail en horeca visie. Hij houdt zich ook bezig met DNA en pop-up Zandvoort. Heeft u een vraag aan hem, kom dan gerust langs. Tot zover het regionale nieuws. Dan gaan we nu over naar het weerbericht voor vandaag en morgen. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag lijkt het weerbeeld sterk op dat van gisteren. Er zijn opnieuw wolkenvelden. Maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 1 tot 2 graden boven het vriespunt... maar voor het gevoel is het echter weer kouder door die stevige noordoostenwind. Vanavond en de komende nacht zijn er naast de wolkenvelden ook flinke opklaringen. Het blijft droog en er waait een geleidelijke afnemende noordoostenwind. De temperatuur daalt naar ongeveer min 3 graden... En morgen zijn de perioden met zon en blijft het wederom droog. De wind gaat uit het zuiden waaien en is zwak tot matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar hooguit 1 graadje boven het vriespunt. Tot zover het weerbericht. Was, was dat, die gedichten, was dat nou liefde? Zei dat? Ja. Want oh. dan? Dat, heb je nog een liefdesgedicht? Jongens, wordt uh, Liefde toen ik je naam in een boomschors kliefde en je daarna de deur uit. Nou ja. Dat is weer romantiek volgens Janssen hoor. <laughs> We horen hem lachen. Ik vond hem wel leuke dag eigenlijk. Oh, die, die schud je zo even uit je ja, mouw? Ja, ik vond wel leuk bedacht. Ik schoot oh. me zo te binnen. Liefde ja. toen ik je naam in de boomstam kliefde en je daar naar de deur uit tiefde. Ja. Nou ja, je, je, moet ik weer even het adres noemen? Stuur je hem in? Ik wil hem wel voor je voorlezen. Kijk je even op www.pussyweek.com meer van de Beatles wil, ja, dan moet u natuurlijk gewoon aanstaande zaterdag even uh, gezellig naar Laura en Hardy komen. Want daar gaat... Uh, de... huh? Sorry, nee, sorry. Oh. <lacht> Ik zit niet op te letten. Ik zit er toch eens, let, sorry, toch, eens een keer, let toch eens een keer op, joh. Ik zei al, als u, dus aanstaande, als u meer van de Beatles wil, ja, dan uh, aanstaande zaterdag is Beatleavond in Zandvoort. Zandvoort wordt even Liverpool aanstaande zaterdag en uh, gaan we lekker de hele avond Beatles muziek spelen. Gezellig. Ah, oh, Loren Hardy, negen uur. Komt, Alun. <tie> <tie> Dit is Sjors van de Pannen. In het zicht van de haven. Voor mij de liefde die goed was. Die goed was voor jou. En ook goed leek voor mij. Water, waar het leven zo mooi was Waar ik dacht dat ik wist, dat ik wist wat ik zag Maar ik zag alleen wat jij me liet zien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 zien, maar die, die camera deed het net niet. Ik had wel een ballet in de studio hier. Ja, dat is niet te ja. Denk nou niet dat langste de Lijn nu begint, want dat is niet zo hoor. Wel muziekje, maar het heeft niks met programma te maken. Ja, het orkest van Quincy Jones en uh, we gaan uh, naar het NOS nieuws van, uh, van uh, één uur intussen. Uh, en, uh, deze daverende donderdag hè, straks uh, en matchbox muziek boulevard live muziek boulevard live vanavond alternatief fm en natuurlijk tussen app en vloed live ja Het is allemaal weer dikke pret vandaag hier bij cfm leuke van deze plaat van Quincy uh, Joseph's toet Stillemans er ook op meespeelt Goed. ja goed uh, we gaan u meenemen naar het nieuws en het weer van 1 uur van de NOS. De, de verkeersinformatie en natuurlijk de boodschappen. En wij zijn straks weer terug met een nog een uur zeer veel lust. Tot zo.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 Dit is Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. De man van 27 die in oktober werd opgepakt omdat hij een aanslag zou willen plegen op politiemensen of militairen, blijft voorlopig vastzitten. De man, Mohammed B., staat vandaag voor het eerst voor de rechter. De geheime dienst kwam hem op het spoor toen hij op internet informeerde hoe hij een bom moest maken. En er is een brief van hem gevonden waarin hij de regering dreigt met een actie. Bij een granaataanval in Donetsk zijn zeker negen doden gevallen bij een bushalte. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt, zeggen de separatisten die het Oekraïnse leger verantwoordelijk houden voor de aanval. Het geweld in het oosten van Oekraïne is de laatste tijd weer opgeleid. In Syrië zijn twee Haagse jihadgangers omgekomen, waarschijnlijk bij een Amerikaanse luchtaanval, melden verschillende bronnen. Eerder deze week werd bekend dat zaterdag ook al twee Nederlandse Syriëgangers zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Het dodental onder de Syrië strijders uit Nederland komt daarmee op 24. De vrijheid van meningsuiting moet een belangrijker onderdeel worden van het inburgeringsexamen voor nieuwkomers in Nederland. Dat zeiden de regeringspartijen VVD en PVDA in een debat in de Tweede Kamer. VVD-kamerlid Asmani wees erop dat de vrijheid van meningsuiting nu pas in hoofdstuk 7 van het lesmateriaal voorkomt... na onderwerpen als vakbonden en de inzameling van afval. Hij vindt dat het onderwerp, zeker na de aanslagen in Parijs, een prominentere plek moet krijgen. Zijn collega Marcouche van de PvdA is het daarmee eens. Ook hij vindt dat er meer aandacht moet komen voor democratische waarden. In Cairo is het wereldberoemde dodenmasker van Toetanchamon beschadigd geraakt. De baard van het masker was losgeraakt en die is met snel drogende lijm weer vastgezet. Daardoor is er nu tussen de baard en het gezicht een transparante gele laag te zien. En er zijn krassen op het dodenmasker van de farao gekomen. Volgens de cons